Dit is Lieselot Thomassen met het NOF-journaal. In de omgeving van Hoge Zand in Groningen is vanochtend rond tien voor half tien een aardbeving gevoeld, meldt RTV Noord. Bij de zender kwamen meerdere meldingen binnen. Op Twitter melden veel mensen dat ze hun huis voelden trillen. De Oekraïense kustwacht meldt dat het schip dat gisteren werd beschoten op de zee van Azov is gezonken. Acht opvarenden zijn gered, twee worden nog vermist. Het schip is volgens de kustwacht beschoten met artillerie, maar het is niet duidelijk waar die vandaan kwam. Pro-Russische separatisten zeggen dat ze het schip vanaf de wal onder vuur hadden genomen. De beschieting van het schip was in de buurt van de havenstad Mariupol. Die stad maakt zich intussen op voor een aanval van pro-Russische separatisten. Grote aantallen troepen, panzervoertuigen en zware machinegeberen worden aangevoerd. De pro-Russische opstandelingen zitten nu nog in de stad Azovsk, niet ver van Mariupol. Vanaf vandaag rijden op een aantal trajecten langere treinen. Daarmee wil de NS voorkomen dat de treinen overvol raken en dat veel reizigers moeten staan. Vorig jaar werden in de herfst ook langere treinen ingezet, maar reizigers merkten daar nog niet veel van, stelt de NS zelf. Er zijn tijdens piekmomenten in de spits dit najaar 6000 stoelen meer beschikbaar dan vorig jaar. De inleveractie voor wapens op Curaçao heeft ruim 400 vuurwapens opgeleverd. Het Openbaar Ministerie betaalde 45 euro per ingeleverd wapen. De actie is zo'n succes dat het OM om meer budget heeft gevraagd. Bijna de helft van de wapens werd afgelopen week ingeleverd... toen er 150 tot 450 euro werd betaald voor tips over andere wapenbezitters. Toby Alderwereld verhuist van Atletico Madrid naar Southampton. De club van coach Ronald Koeman huurt de Belgische verdediger voor de rest van het seizoen van de Spaanse kampioen. Alderwereld verruilde een jaar geleden Ajax voor Atletico, maar kwam daar maar mondjesmaat aan spelen toe. Het weer, veel zon, ook enkele wolkenvelden en in het Noordoosten kans op een bui. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Sexy ik steek ik op, ga maar voeten zo Ik voel me sexy als ik dans, jij je zo lekker Sexy ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar op, Ik voel me sexy als ik dans, jij swingen je zo lekker dat het te gaan gaan gaan. That's a desert. that's a desert, baby Hey, mama, what's your mama gonna say? Don't you finally let your body like this guy? Again. Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the dark again? Does anyone wanna go dance up on the roof? Coming up. don't know, bro. don't in the garden Is anyone gonna go dance up on the roof Come along Get it on Is anyone gonna go waltz in the garden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 Get around. She can't blame like.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 Can make you act cool You say you want to start something new, and it's breaking my heart. in my heart I uh -huh.